8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En straks in het NOS Radio 1-journaal... hebben we het over de toestand in Egypte. De, de opstelling van het Egyptisch leger en de deadline aan Morsi... bespreken we met Arabist Peter Stine. En we bellen ook even met de Nam. horen of die weer een meldpunt openen... voor nieuwe schademeldingen als gevolg van de aardschok. Nu eerst het NOS-journaal. Is Jan van der Putten. In Noord-Groningen heeft zich vannacht een aardschok voorgedaan. Inwoners hoorden hun huis kraken of voelden dat de vloer trilde. De schok was kort na 1 uur. En had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter, zegt het KNMI. 3.0 is een relatief uh, zware schok. Uh, als we dit jaar bekijken, dan hebben we voornamelijk hele kleine bevingen... die niet gevoeld zijn en af en toe een wat grotere. En deze die valt zeker in de grotere categorie. De schokken komen door gaswinning van de NAM. En daar zijn ook al enkele meldingen van schade binnengekomen. Op het gemeentehuis van Loppersum, waar het epicentrum was... is een schademeldpunt geopend. Juist vandaag bezoekt minister Kamp het gebied in Groningen... in verband met de gaswinning en de ophef daarover. Het aantal huizen dat gedwongen wordt verkocht is de afgelopen maanden met bijna 50% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Hypotheekgarantie. De dalende huizenprijzen zijn een belangrijke oorzaak, zegt NHG-directeur Schiffer. Op het moment dat die prijzen dalen en mensen zijn genoodzaakt, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld werkeloosheid of echtscheiding om hun woning te verkopen, ja, dan is de kans natuurlijk aanwezig en groter dan voorheen dat ze met een verlies te maken krijgen. Wel blijkt dat er minder huizen gedwongen worden verkocht via een veiling. Dat is bewust beleid, zegt de NHG, omdat een veilingverkoop vaak veel minder opbrengt.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 Het vliegtuig van de Boliviaanse president Evo Morales... dat onderweg was van Moskou naar Bolivia... is de toegang tot het Franse en Portugese luchtruim geweigerd. Dat heeft de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens hem deden verhalen eronder dat klokkenluider Edward Snowden... aan boord van het toestel was en dat hij mee zou vliegen... van Moskou naar Bolivia. De minister ontkende dat. En Bolivia is woedend, zegt correspondent Mark Bessems. In Bolivia is de vicepresident en het voltallige kabinet... op televisie verschenen. Ze noemen uh, wat er gebeurd is een belediging voor het Boliviaanse volk. De minister van Buitenlandse Zaken sprak zelfs van een aanslag op president Morales. Morales zei toen hij in Moskou was dat hij een asielaanvraag van Snowden in overweging zou nemen.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 Verzekeraars willen 170 miljoen euro investeren in een speciaal fonds voor het midden- en kleinbedrijf. Ze willen zo helpen de Nederlandse economie weer op gang te krijgen. Ook pensioenfondsen denken over een dergelijke investering. Dat fonds is met name bedoeld voor starters en voor bedrijven die van de bank moeilijk een lening krijgen. Zoals bouwbedrijven, detailhandel of de zakelijke dienstverlening.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 Dan nog het weer, bewolkt en regen. In de loop van de middag wordt het droger. Misschien in het noordwesten wat zon. En verder blijft het bewolkt. Het wordt 18 graden. Na vandaag droog en geleidelijk meer zon. De temperatuur loopt op. In het weekend worden het 20 tot 25 graden. En hoe is het op de weg? Jolanda van der Velden. Met 40 kilometer file is het een keurige woensdagochtendspits. Een paar bijzonderheden. Het is een aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen afritkerk Heel en Waardenburg, 2 kilometer. Verder een wat langere files rond Amsterdam... Een probleem met een vrachtwagen die heeft een probleem met de lucht. Dat moet ter plekke gerepareerd worden. Daardoor op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopen ter 6 kilometer. Monteur moet daar ter plekke komen. Daarom is de rechterreishok voorlopig dicht. En zo dadelijk. Je bed uittrillen midden in de nacht, dat is geen pretje. Dat vinden ze in ook. hoort u straks. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM...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 zorgen voor de grote, echte verandering. Zo wordt klein. Het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Bank. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Noord-Groningen werd vannacht weer wakker geschud. Ik hoorde wat gerommel. En die richter achteraan, was een... Uh... Uh, ja, we was een behoorlijke dreun. De vitrinekasten, die stond meer te komen ten dansen. Een beetje onwezenlijk eigenlijk. Net op de dag dat minister Kam van Economische Zaken het gebied bezoekt. Straks de nam en hopelijk ook al de minister. En Egypte maakt zich naar een onrustige nacht op voor een nog onrustige dag. Hoogspanning dus in Egypte. Nu president Morsi vannacht nog eens onderstreepte dat hij niet weggaat. Als we aan de als we zijn gekozen door het volk en we doen wat we moeten doen. Nou, dat is de president over zijn regering tijdens een lange toespraak vannacht. En vanmiddag om vijf uur verloopt dat ultimatum dat het leger eergisteren stelde aan Morsi. Het leger lijkt zich daarmee te scharen achter de anti-Morsi betogers. We hebben contact met Cairo, met VAT-collega Jens Fransen. Jens, goedemorgen. Hoe is er geluisterd naar de toespraak en gereageerd op die toespraak van Morsi? Wel, het was een, een lange toespraak, 40 minuten die hij eigenlijk uh, even rond middernacht heeft gegeven en. Ja, wat mij opviel op dat moment, het was bijna een donderpreek. Moersi koos duidelijk voor de vlucht vooruit, voor de confrontatie, geen uitgestoken handen, geen bruggen naar de oppositie ook. En het woord dat hij het meest gebruikte was legitimiteit. Hij zei, kijk, ik heb de macht legitiem gekregen, ik ga die ook niet zomaar afstaan. Um, op een bepaald moment zegt hij, kijk, ik ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, ook al kost me dat mijn leven. Op dat moment hoorde je bij de, de, de, de demonstranten, zowel op het Tagrierplein als op de plek waar ik stond, aan het presidentiële paleis zelf, er werd uh, geroepen, boelgeroep, gejoeld, dat soort dingen, moestie moet weg. Uh, ja, ze waren het daar heel erg duidelijk niet mee eens natuurlijk. Nu, de demonstranten weten ook dat het mis op de keel gezet door het leger... Uh, steeds harder begint te duwen op, op die keel van Moersi. En ja, zij kijken nu natuurlijk naar het leger om iets te gaan doen. Tja, nou heeft Moersi natuurlijk gelijk dat hij legitiem gekozen is. Uh, Zo hij is er op een democratische wijze. Uh, op de plek gekomen waar hij die, waar die zit. En toch lijkt hij met zijn toespraak de uh, lont nog iets dieper in het kruidvat te steken. Hè? Want voor- en tegenstanders gaan steeds verder met elkaar op de vuist. Ja. Maar je moet natuurlijk ook begrijpen het, de moslimbroeders ze hebben bijna 80 jaar gewerkt om te staan waar ze nu staan. Met een president, hun president, die de macht in handen heeft. Met een parlement dat ze controleren met een grondwet. Dat ze hebben min of meer kunnen kneden naar hun eigen wensen. En de moslimbroeders zijn duidelijk niet van plan om die macht af te geven. Je, je zag dat ook. Ik ben gisteren naar de Rabah-moskee geweest. Daar is zo'n beetje het tagrierplein van de moslimbroeders. En daar zag je al die jonge moslimbroeders. Echt treinen Krijgen en volgen met de waterstok, met het schild. Natuurlijk, zij zijn wel de jongens die op dit ogenblik de klappen krijgen. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Maar je voelt heel duidelijk: de, de moslimbroeders hebben, uh, hebben gezegd: Kijk, uh, wij willen niet wijken, wij gaan ons niet zomaar laten opzij duwen. Ik heb ook aan de telefoon Arabiste Petra Stine. Petra Stine, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat, hoe ziet u dat uh, gebeuren? Zal het tot, tot hoever zal men gaan, denkt u? Uh, uh, het leger of de moslimboer? Nou ja, beide maar. Laten we nou, beginnen met de moslimboeders. Ik denk, uh, um, ik ben het wel eens met Ghaled uh, Daoud. Hij is de woordvoerder van de National Salvation Front... die vannacht heeft gezegd... in feite is de toespraak van Morsi een soort oproep tot een burgeroorlog. Want hij zegt... Uh, we moeten, ja, echt, uh, het zou een bloedbad worden als ik niet uh, op mijn zetel kan blijven. En ja, ik denk dat het leger, als, dat echt, als het geweld heftiger wordt vandaag... dan zie ik wel dat het leger echt gaat ingrijpen. Of ze hem meteen zullen afzetten, dat is nog de vraag. Maar ik denk dat ze hem zullen dwingen tot een soort van overgangsregering. Hmm. Het leger wordt door tegenstanders van Morsi beschouwd als een bondgenoot. Is dat terecht? Want wij hoorden ook van uh, verslaggevers eerder vanochtend... dat er wel met wantrouwen ook naar het leger wordt gekeken vanwege het verleden. Nou ja, ik verbaas mezelf ook wel een beetje over hoe het kort het geheugen lijkt te zijn van sommige Egyptenaren. Want een jaar geleden stonden ze op straat om het leger uh, naar huis te sturen of naar de barakken te sturen. Maar volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew is ongeveer 73% van de Egyptenaren staat op dit moment achter het leger als een oplossing voor uh, nou voor om, om, om de, om de chaos van het land in te gaan perken. Maar ja, dat wantrouwen dat vind ik wel terecht, want. Uh, in die overgangsperiode na het aftreden van Mubarak heeft het leger zich echt niet van de beste kant laten zien. Integendeel, nee. martelingen, politie op politiekantoren en ook uh, vrouwen die uh, nou, aan hele rare maagdelijkheidstesten werden onderworpen... om te laten zien dat ze zich wel goed gedragen hadden. Er is dus ook uh, de, ja, de, de, de chef van, het, van de legerstaf, meneer Sisi, de minister van Defensie... Ja, die wordt door heel veel activisten ook met veel wantrouwen bekeken. Jens, in Cairo, merk jij dat, dat er ook wel degelijk wantrouwen is... naar het leger op het plein? Dat ze zich dus wel herinneren wat er ongeveer een jaar geleden gebeurde? Aan de mensen die ik dat gevraagd heb, uh, merk, je dat eigenlijk niet, uh, merk je dat eigenlijk niet. De, de mensen die, die ik gesproken heb, die zeiden, kijk, uh, we weten natuurlijk dat dit eigenlijk de facto een vorm van een staatsgreep is. Maar uh, alles beter dan Moersi dat we op dit ogenblik hebben. Maar ik denk dat het ook een deel uh, te maken heeft, de mensen die je nu op straat ziet zijn ook een deel... Andere mensen dan degenen die anderhalf jaar geleden op straat stonden. Volgens mij is de grote groep die nu de straat opkomt, is eigenlijk die grote groep die ontgoocheld is. Weet Bij de vorige verkiezingen had je eigenlijk een heel groot, een grote groep gematigenen En die hebben toen een, een antistem uitgebracht. Toen moest je kiezen tussen vernieuwing, en dat was aan president Mursi of het oude regime. En heel veel mensen hebben toen met heel erg lange tanden gekozen voor die vernieuwing voor president Mursi. Maar waren eigenlijk in, in, in hun hart absoluut geen broeders. En het is die grote groep, ontgoocheld door het beleid van het voorbije jaar, die nu de straat is opgekomen. En die mensen die staan nog steeds achter het leger, ook al weten ze, kijk... Um, ja. Dat was moeilijk, maar toen ik die vraag stelde: van welke garanties heb je nu dat het leger inderdaad die macht terug gaat afgeven? Dan is het standaard antwoord dat je elke keer hoort: als het leger de macht niet zou afgeven, dan staan we binnen drie maanden, of binnen zes maanden, of binnen een jaar opnieuw. Ja. Maar daar schiet het land natuurlijk niet heel veel mee op. Peter Stine, uh, kun je inschatten uh, hoeveel steun Morsi eigenlijk nog heeft? Want hij heeft natuurlijk wel gelijk als hij zegt: Ik, ik zit hier uh, democratisch gekozen. Ja, er, is, er gaat op dit moment al een uh, filmpje, een YouTube-filmpje rond. Uh, met hoeveel keer hij het woord Sharia heeft gekozen. Of ge ge gebruikt. Dat is het woord voor rechtmatigheid. En dat heeft hij 75 keer gedaan in de speech van 45 minuten. Oh, ja. Nou ja, wat is rechtmatig? Hè? Hij heeft in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Uh, heeft hij 13,2 miljoen stemmen gekregen en uh, de andere tegenkandidaat 12,3 miljoen. Er stonden 17 miljoen mensen op, het, uh, op de straat, minimaal als uh, de conservatieve inschattingen. Dus ja, hij heeft misschien wel een politieke, rechtmatige positie, maar het volk uh, wil hem niet meer. Nee, en is dan bereid uh, ver te gaan. Wat verwacht u van vandaag als hij nou niet aan zijn ultimatum uh, toegeeft? Nou, het is duidelijk dat de jonge aanhang van de moslimboederschap bereid is om uh, nou, letterlijk de wapens op te pakken. In elk geval wapenstokken. Er zijn natuurlijk al heel veel uh, doden gevallen. En laten we wel zijn, ook de oppositie die nu uh, Mohammed al baradai hebben aangewezen als hun spokesperson, als hun uh, aanvoerder, heeft zich de afgelopen jaar niet, uh, um, heeft zich niet, heel, heel, niet echt uitgeblonken in het laten zien van alternatieve ideeën. Dus ik begrijp dat mensen daar ook niet zo heel veel vertrouwen in hebben. Dus je ziet wel... Ja, er zijn allerlei roadmaps die nu uh, de wereld ingeslingerd worden. Iedereen die ooit wel eens in Egypte is geweest, die weet dat je daar niet heel veel aan hebt aan uh, roadmaps. Want het verkeer is ontzettend chaotisch. Dus ik moet het nog zien. Ik denk dat we veel chaos gaan zien. En Jens, nog kort eventjes naar jou. Zijn er inmiddels al alweer mensen op het Tagir of blijven die daar voortdurend? Wel, er blijven altijd een heel klein beetje mensen hangen. Maar natuurlijk, de grote volksmassa, die is normaal. Die zie je pas eigenlijk vanaf de late namiddag, drie, vier uur. Dan stroomden de mensen eigenlijk pas toe. Dus op dit ogenblik is het daar relatief rustig. Jens Fransen vanuit Cairo. Dankjewel, Jens. En u hoorde ook Arabiste Petra Stine. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Nou, u hoorde het, was weer een uitschok in Groningen. Drie op de schaal van Richter, was de kracht. Het epicentrum lag bij in het gemeente Loppersum. We hebben nu contact met de NAM, Nederlandse Aardoliemaatschappij. Giel Seijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de eerste schademeldingen al binnengekomen? Ja, de, de eerste zijn nu binnengekomen. En uh, de verwachting is dat dat in de loop van de dag zal toenemen. En we hebben daarvoor ook weer een fysiek uh, loket geopend... in het gemeentehuis in Loppersum. Zodat mensen makkelijk hun schade kunnen melden bij ons. Om wat voor schade gaat het, uh, meneer Seijnen? Nou, op dit moment is dat nog wat vroeg om te zeggen. Maar het zijn de, de scheuren en uh, loszittend pleisterwerk wat er nu toe binnenkomt. Maar nogmaals, het is natuurlijk vers. Het is vannacht gebeurd. Dus ik denk dat ik in de loop van de dag uh, ik een beter beeld krijg van uh, de schades die binnenkomen. Ja, maar mensen moeten dus fysiek eventjes naar uh, het gemeentehuis komen in men kan schade indienen via onze website, dat is eigenlijk de makkelijkste weg. Uh, maar om het uh, op meerdere manieren mogelijk te maken... hebben we samen met de gemeente Loppersum een, uh, een punt geopend in het gemeentehuis... zodat men naast het internet ook fysiek uh, terecht kan. We hoorden de burgemeester van Loppersum uh, zeggen vandaag... want we hadden mee van de telefoon... dat hij ook rapporten krijgt over de waardedaling van de woningen. Wat weet u daarover? Want NAM is daar natuurlijk ook bij betrokken. Ja, er is natuurlijk in januari een heel proces afgesproken door minister Kamp omdat er nieuwe inzichten zijn rondom uh, aardbevingen en gaswinning. Vandaag zal minister Kamp daar een update over geven. Uh, ik kan daar op dit moment niet op uh, vooruitlopen. Dat zal in de loop van de dag duidelijk worden. Uh, maar het is duidelijk dat we met z'n allen bezig zijn op een ingeslagen weg. Dit is een tussenfase. Ja, en de, de beving van vandaag laat zien uh, dat we met z'n allen hard moeten werken... om te zorgen dat er uh, goede maatregelen zijn. Want het gaat om de inwoners van Groningen. En, en die hebben te maken met deze schade. En daar zullen we een, uh, een goede oplossing voor moeten vinden. Maar die rapporten komen wel vandaag? Uh, dat, ja, die vraag zou u aan minister Kamp moeten stellen, maar hij is daarvoor vandaag in het gebied. En uh, hij zal daar vandaag later meer duidelijkheid over hebben. Ja, maar dat weet u toch? Ja, maar u dat kunt dat aan... nu toch zeggen tegen ons? Nee, nee, nee, dat is aan de minister en iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij mm. moeten zorgen dat mensen die schade hebben, die schade vergoed krijgen. Daar kunnen ze op rekenen. Dat is onze rol. En ik uh, neem aan dat het ministerie van EZ vandaag daar uh, nader toelichting okay, op zal nou goed. U, u heeft al wel wat gehoord over die rapport. U heeft het al gezien. En natuurlijk een van de partijen die hier nou bij betrokken zijn. Dus natuurlijk zijn wij daarbij betrokken. We doen zelf ook een aantal van die onderzoeken. Maar de, de update daarover is toch echt voor het ministerie. Heeft, hebben de uitkomsten u verbaasd? Nou, nogmaals, ik ga niet speculeren over die uitkomsten. Daarvoor moeten we echt wachten op de toelichting van minister Kamp. Goed, nou, die schieten we aan. Zo snel we dat kunnen. Hopelijk al voor half tien. Uh, u praat met hem neem ik aan, ook nog met de minister vandaag. Of heeft u dat al voldoende gedaan? Nee, nee, wij zijn zelf ook in het gebied. Onze directeur is in het gebied, de minister is in het gebied. Dus er zijn nauwe contacten en er zal vandaag ook meer duidelijkheid overkomen. Wat dacht u toen u het hoorde weer vannacht? Nou, vooral voor de inwoners, dat ze weer geconfronteerd worden. Het gevoel van onveiligheid, dat is er, dat is duidelijk. En uh, ja, wat wij moeten doen is zorgen dat mensen hun schade gerepareerd krijgen. En dat is uh, wat wij moeten doen en daar zijn we nu keihard mee bezig. Gilles Giel Seine van de NAM. Dank u wel voor de toelichting. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden met een rustige ochtendspits. Ja, maar toch alweer 46 kilometer en twee vrij lange files. De een is een aanrijding met minstens vier auto's op de A2 den bos richting Utrecht. Tussen knopend Empel en Waardenburg 9 kilometer, daar is de linker dicht. En de vrachtwagen met een probleem op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knopen de Gouw en Teregseplein 10 kilometer. De rechter is dicht. 18 minuten over 8. De Eerste Kamer heeft sinds gisteravond een nieuwe voorzitter. Dat is VVD-senator Ankie Broekers-Knol. Oude voorzitter Fred de Graaf trad terug na commotie rond de inhuldiging van de koning. Het leek erop dat hij Geert Wilders met opzet buiten de ceremonie had willen houden. Ankie Broekers-Knol wist na drie stemronden, want die waren er nodig, de meerderheid van de Eerste Kamer achter zich te krijgen. Franken. Franken. A. Broekers-Knol. Broekers-Knol. Ankie Broekers. broekers. Uh, we zijn nu tot de volgende conclusie gekomen. 41 stemmen voor mevrouw Broekers en 30 stemmen voor de heer Frank. Het is mijn genoeg als eerste de nieuwe voorzitter van harte geluk te wensen. Ik draag de hamer en dat voorzitterschap ons over aan de nieuwe voorzitter... van de Eerste Kamer, de Staten-Generaal, mevrouw Ankie broekers Knol. Het was een kleine schorsing waarbij ik de hamer heb gekregen... Eerlijk gezegd, ik zit hier nu, maar het liefst zou ik een bol nemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, eh, ik vind het fantastisch eh, dat u uw vertrouwen in mij heeft gesteld. En ik zal mijn uiterste best doen om dat vertrouwen waar te maken. Mevrouw Ankie Broekers-Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Is de trilling wat uit de benen? Jawel. Ja. Ja. U, bent er, u bent er al aan gewend? Nou, oh nee, dat nog niet hoor. Want, maar het was wel gisteravond meteen eh, na de, schor de dinerpauzeschorsing... moest ik meteen de vergadering voorzitten tot eh, tegen twaalf uur s nacht. Dus dat was meteen, meteen aan de bak, zoals dat heet. Nou, en daarna nog even een borreltje kunnen drinken? Uh, ja, nou ja, het duurt een uur voordat ik thuis ben. Dus het was tegen één. nou, het was even oh, kwart over een ongeveer. En dan heb ik met mijn man nog even een, een glaasje gedronken. Heerlijk. Ja. Nou, ja, ja. vertel eens uh, aan de luisteraars, wie is Ankie Broekers-Knol? Ankie Broekers-Knol is een liberaal uh, en een jurist uh, die uh, een... Uh, met veel plezier het tot nu toe, al ruim twaalf jaar het werk doet uh, in de Eerste Kamer. En het ook een prachtig instituut vindt. En vooral het ook heel. Uh, ...belangrijk vindt dat uh, de Eerste Kamer alle wetten nog eens een keer wetsvoorstellen... ...nog eens een keer op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhavenheid kan toetsen. Daarnaast ben ik, uh, als u weet, wil, iets wil weten over mijn gewone persoon... He, ja, ...dat vraag. is natuurlijk wat u graag wil weten... ...ben ik uh, in principe een um, vrij opgewekt... Uh, persoon die um, uh, ja, ook wel van gezelligheid houdt en, uh, en um, erg begaan uh, bent met mijn gezin en mijn kinderen mijn kleinkinderen en daarvoor graag uh, extra activiteiten ontplooien. Oké, okay, kijk eens aan. En heeft u, kunt u een beetje goed tegen conflicten? Nou ja, conflicten zijn natuurlijk altijd vervelend. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar niet voor terugdijn Die, zullen, die moet je oplossen en proberen om dat zo goed mogelijk... iedereen naar tevredenheid, voor een, naar een oplossing te werken. Het gaat er niet aan om conflicten op de spits te drijven. Daar word je helemaal niet wijzer van. En daar is ook niemand bij gebaat. Nou, ik vraag dat omdat die natuurlijk wel eens zouden kunnen... Ontstaan, gaan ontstaan de komende tijd. Met name richting het einde van de zomer. Augustus, september. Dan zal er flink gedebatteerd worden over de rol van de Kamer. Ook weer de Eerste Kamer. Ja, ja. En de bezuinigingen. Nou ja, wij beginnen, wij beginnen 10 september officieel weer met, met de vergaderingen. Wij beginnen namelijk altijd een week later dan de Tweede Kamer, zodat we voorstellen van de Tweede Kamer naar ons toegestuurd kunnen worden. Net zo goed als we nu, voor de zomer, ook een week later doorgaan, langer doorgaan dan de Tweede Kamer. Ja, dan gaan we aan de slag en dan. Uh... Het is gewoon hard werken. Ik heb het gisteravond ook gezegd... het najaar zal druk worden. Ja, nu geeft u net al aan, hè? wij toetsen in de Eerste Kamer de voorstellen aan de wet. Maar dan wordt er wel gezegd, ja, de, Tweede Kamer, de Eerste Kamer is ook wel veel politiek aan het bedrijven. Ziet u daar een rol voor de voorzitter, voor u? Nou ja, ik heb het gisteren ook gezegd in mijn uh, toelichting op mijn kandidatuur. Wij zijn een politiek lichaam, dat, dat is zo. Dat zijn we via de grondwet. En eh, er wordt ons een rol opgedrongen, eh, waarvan wij zeggen: ja, daar herkennen wij ons niet in wat wij doen, en dat doet de Kamer heeft de Kamer altijd gedaan, en dat blijft de Kamer doen. Dat is wetsvoorstellen toetsen op rechtmatigheid, handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid. En keer op keer heeft de Kamer ook laten zien, en nog heel recent, bijvoorbeeld bij de wet nationale politie, bij de wet herziening gerechtelijke kaart, en we zijn nu in behandeling met de prostitutiewet, dat is qua stemgedrag de Eerste Kamer een ander gedrag kan vertonen... dan de Tweede Kamer, dus ja. Ja, ja maar goed, ik, ik kan mij voorstellen dat het toch wel lastig zal zijn... ook voor u, straks als voorzitter, om uw partijpolitieke pet af te zetten... in een, nou, toch kan ik mij voorstellen, politiek rumoerige tijd... Eh, die zeker zal aanbreken in september. Ja, dan moet ik u toch zeggen dat ik mezelf heel goed ken en ik denk dat ook vele anderen die mij kennen in mijn werk in Leiden, ook aan de universiteit Leiden en in mijn werk in de Kamer als voorzitter onder andere van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie dat ik mijn partij pet als ik neutraal in de positie van voorzitter ben ik neutraal, volstrekt onafhankelijk. Maar ik blijf liberaal dat, dat, dat, dat, dat kunt u niet van nee. mij vragen om dat niet te zijn maar daar heb ik eerlijk gezegd daar ben ik niet bang dat ik op een Invloed gaan zitten uitoefenen. in de hoop dat het daardoor voor het kabinet beter gaat verlopen. of wat ook. Helemaal niet. Ja. Helemaal niet. Maar als partijen. bij mevrouw Boekers nu al aankondigen. dat zij niet voldoende gecomposeerd zijn. en dat ze dan dus niet achter het Westvoorstel. zullen gaan staan. vindt u dan dat de, de, de senatoren. goed bezig zijn? Nou, dat is de verantwoordelijkheid van de senatoren. Ja, maar daar moet u een beetje toch op toezien. Waar ik op toe zie, is dat het debat heel goed kan verlopen. Dat het proces van het debat goed verloopt. En daar zult dat, u uh, over waken? Daar zal ik over waken, zeker. En maar ook vooral dat de, de uh, leden voldoende ruimte krijgen... om aandacht te geven aan de inhoud. Dat is mijn taak. Niks meer, maar ook niks minder. Bent u een Kamervoorzitter die veel uh, publiciteit zal zoeken? Bijvoorbeeld om de Eerste Kamer meer bekendheid te geven? Nou, de publiciteit zoeken, dat vind ik een. Uh, de publiciteit zoeken om de publiciteit te zoeken, vind ik nou zo heel erg verstandig. Wat ik wel belangrijk vind is dat we heel duidelijk kunnen maken aan iedereen de bevolking ook, aan anderen, eh, wat we doen. Wat doet de Kamer? Hoe is de werkwijze van de Kamer? Dat vind ik belangrijk, dat men weet wat daar gebeurt... en dat het niet een of andere ja, eh, onbekend, onbekende plek is... in onze parlementaire democratie. Maar de publiciteit zoeken vind ik iets anders. Dat ga ik ook niet doen ook. Oké, okay, alleen vanochtend even. Maar dan ja. hebben we, omdat we u hebben gebeld ja, natuurlijk... Ja, dat ja. is ook zo. U heeft ja. helemaal ja. gelijk. Ja. Eh, bedankt. Fijn dat u met ons wilde praten. Goed, dank u wel. u ja. Broekers. Goedemorgen. nieuwe voorzitter van... De de Eerste Kamer. Vijf half negen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert vandaag... een symposium over het voeden van de wereldbevolking. En die wereldbevolking groeit snel en dus is het te eten geven een probleem. Het ministerie stelt ook 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten... die de voedselproducten in partnerlanden kunnen verhogen. Verslaggever Roel Pauw sprak met Gijs Simons over zijn project. Ergens in de delta van de Nijl begint een telefoon te piepen. Een smsje. Het is tijd om uw akker te bevloeien, is de tekst. De boer draait de kraan van zijn irrigatiesysteem open... en het water stroomt de kanaaltjes rond zijn aardappelveld in. Dit is Ibrahim Abdelhalim Hassanen. Afzender van dit berichtje was E-Leaf. Een bedrijf in Wageningen dat boeren in Egypte, Ethiopië en Soudaan helpt... om elke druppel water zo goed mogelijk te benutten. Hoe efficiënt is deze meneer Ibrahim nou eigenlijk met zijn water? Ja. Want wij weten ook hoeveel uh, biomassa er op zijn akker geproduceerd wordt. Per kubieke meter water, dus zoveel aardappel per kubieke meter. Ja. En als zijn buurman een hogere of een lagere waarde heeft... zegt dat iets over iets dat zij op het veld gedaan hebben. Dat kan iets te maken hebben met... Uh, Kunstmest. Dat kan iets te maken hebben met uh, momenten van irrigatie, hoeveelheden irrigatie. Dat kan van alles zijn. Goede irrigatie is ook niet te veel. Ze zitten ook in een, in een soort waterrotatieschema. En op het moment dat ze water in hun kanaal hebben, dan gooien ze gewoon zoveel mogelijk erop. Want wie weet wanneer het weer ja, gaat ja, regenen. Wat we zagen is een aardappelveld dat veel te nat is, waardoor de, de, een deel van de oogst gewoon ook aan rot uh, onderhevig is. Ja. Nou, dat soort zaken die zou je kunnen voorkomen door, door deze methode toe te passen. Ja. Stel je voor aardappels die liggen te verdrinken in de woestijn. Maar hoe kan het nou dat ze dat in Wageningen beter in de gaten kunnen houden... dan ter plekke in de Egyptische klei? Dat is te danken aan satellieten die van dag tot dag, van uur tot uur... enorme gebieden in de gaten kunnen houden. En die dat doen tot op het niveau van het akkertje van boer Ibrahim. En via de website kunnen individuele boeren aangeven waar hun veld ligt en kunnen zij per week de informatie inzien voor hun specifieke veld. Dat kunnen we uiteindelijk afleiden uit die satellietfoto's. Dankzij zo'n simpel mobieltje beschikt Ibrahim nu over harde informatie en dat kan heel nuttig zijn. Ja, het zijn vaak hele hiërarchische systemen van een, een ministerie waaronder dan weer een regionaal departement valt, waaronder dan weer irrigatieadviseurs vallen en deze organen beslissen ook wanneer een boer water krijgt bijvoorbeeld. Daar heeft hij zelf verder weinig over te zeggen. Dus dit geeft de boer ook een basis waarop ze naar een hogere laag kunnen communiceren van kijk eens het is wel leuk dat ik hier om de week uh, maar water heb. Maar ik moet eigenlijk gewoon om de twee dagen kunnen irrigeren... om mijn gewas uh, optimaal te laten presteren. Je geeft de boeren ook echt een, een handvat om ook wat meer power te krijgen in die besluitvorming. E-Leaf krijgt voor dit project geld van de VN. Maar over een poosje is de informatie misschien wel commercieel te exploiteren. Daar zijn we nu naar aan het kijken binnen dit project. Um, in Egypte heb je een aantal grote, met name aardappelproducenten... die zouden daar een, uh, ook financieel een steentje bij kunnen dragen. Ja. In dit geval Farmfried die kan er eigenlijk best een beetje aan meebetalen. Bijvoorbeeld, dat doen ze nog niet. Nee. Ja. Nee. Maar dat is, dat is iets waar we wel naar kijken. Gijs Simons wil de wereld voeden... Wij gaan inmiddels onze eigen spionagespecialist, Mino Remmers. Myno. Wat, ja, zeker. Wat heb jij de afgelopen in Brussel, uh, uur uitgevist sorry, over do's en don'ts van het afluisteren? Oh, Nou, heel eenvoudig. Dat zal ik jullie zo eens laten horen. Want hebben jullie zelf eigenlijk een beetje opgelet deze ochtend? Je bedoelt, nee, rondgekeken hè? in de studio of we worden afgeluisterd? Ja, ja, ja, ja. En ja, dan hangen hier wel camera's. Onze operatie, hmm. operatie startte om 5 uur 45. Operatie Lama. Teken 1. 5 uur 5. Voor half 8 dacht ik dat we hem zien. Niet te vast tijd. Komt dat nee. koppel? 6 uur 17. We gaan nu ah, naar benen. mijn remmers. Gescrambleld. 6 uur 18. Uh, dan ben ik hè, afkondigen. dat ben je afkondigen. Onze eigen lucky boy. 6 uur 50. Uh, deze doen we dan. Na de stern zetten we deze opening hier 6 uur 51. Sorry? Zal ik even afkondigen? Ja, dat is goed. Dan ben ik hier in Mino. Mijn hoorje. Mijn 7 uur 25. Hier komt de koffie. Lekker, lekker, lekker. Oh, ja, wat goed. Alsjeblieft. 7 uur 46. En waar zijn die eilanden van jou dan? Maar Just, dan daar moet je even naar... Moet je iets naar... Ja? Hier. Iets, iets verder... Nee, hoor, iets verder Noord nog. Het project wordt vervolgd. Fijt oh, bedankt hoor. Wat erg. Marno, wat ja. heb je gedaan? Met groentes Uitzending bestemd. Ah, nee, we hebben nog meer hoor. Want ja. de band loopt nog. Geloof ik graag. Dankjewel, mijn Remmers. Dit is Radio 1. E. We hoorden hem koffie brengen. Jan van der Putten ja. is hier nu voor het NOS-journaal. <grijg> Inderdaad. Na de aardbeving in Groningen van vannacht zijn bij de NAM enkele schademeldingen binnengekomen. Volgens de NAM gaat het om scheuren en loszittend pleisterwerk. Het bedrijf verwacht meer meldingen. De beving van 3,0 op de schaal van Richter was bij weer, maar werd op meer plaatsen gevoeld. De aardschokken in Groningen hebben te maken met aardgaswinning door de NAM. Vanochtend bezoekt minister Kamp de provincie. Hij vertelt meer over de onderzoeken die lopen naar die schokken en de gevolgen. In het gemeentehuis van Terneuzen heeft korte tijd brand gewoed. In het gebouw waren juist de eerste medewerkers aangekomen. De medewerker heeft rook ingeademd, maar verder zijn er geen gewonden. De brand was op de vijfde verdieping van het gebouw. Het was een kleine brand, maar er kwam wel veel rook vrij. De oorzaak van die brand in het gemeentehuis van Terneuzen is nog onduidelijk. In Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen... bij een aanval met onbemande vliegtuigjes van de VS. De aanval was in Noord-Waziristan, melden Pakistanse autoriteiten. Onder de doden zouden drie Taliban-officieren zijn. En de bewindslieden Schippers en Dijksma... hebben het publiek niet gewaarschuwd voor de gevaren van paardenvlees... uit landen als Roemenië en Bulgarije. Daarmee hebben ze een advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit genegeerd. Dat haalt het AD uit documenten die zijn opgevraagd... via de Wet Openbaarheid van Bestuur. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vanochtend zeer wisselvallig weer in Nederland. Talrijke trekken van zuidwest naar noordoost...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 Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 45 kilometer file. Uh, goed nieuws over de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar zijn alle rijstrookken weer open aan een aanrijding. Tussen Knopend Empel en Waardenberg nog wel 10 kilometer file weg te werken. In beide richtingen op de A2 bij Maastricht vielen het van 3 tot 4 kilometer. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de de Gouw en Terbrechtseplein 10 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechte reisschok is dicht. Straks het bijzondere verhaal. Van de O13, een Nederlandse onderzeer. Zonk en is nooit gevonden. Stedentrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl. Bij QuickFit merken we dat mensen steeds slimmer worden.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 Schrijf je met OE? Goedemorgen, het is vier minuten over half negen. Fijn dat u ons afluistert via de radio. Juist. Ga naar Wimbledon. Ladies Day was het daar gisteren. En de halve finales zijn daar gisteren bekend. Duidelijk is dat Wimbledon in ieder geval een nieuwe winnares krijgt. Want Petra Kvitova werd als laatste oud uitgeschakeld door Kirsten Flipkens. Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. En dat is toch wel de verrassing van dit toernooi, de Belgische? Ja, dat mag je zeker de verrassing van het toernooi noem als je naar de andere namen, naar de andere speelsters kijkt in de halve finales. Nou, die hebben allemaal wel een redelijke geschiedenis met Wimbledon. Finales of halve finales. Maar ja, Kirsten Flipkens uh, inderdaad. Ja, die, kijk, ze is de nummer twintig van de wereld. Maar uh, ja, we hebben er zien spelen in Rosmalen uh, de week voor Wimbledon. Maar toen had ik eerlijk gezegd niet het idee dat ik naar een potentiële Wimbledon-winnares zat te kijken. Ze heeft uitstekend geprofiteerd van, ja, toch ook wel van het uitvallen van een x-aantal spelers, hè. Williams Sharapova, Asarenka, die zijn er natuurlijk niet meer bij. Ze won gisteren van Kvitova. Nou ja, Kvitova was niet helemaal fit, eh, ziek geweest de nacht. En ja, Toen werd het ook nog een driesetter. Nou ja, dat kon Kvitova niet meer aan. Maar goed, alle credits voor Kirsten Flipkens. Die, die ja laatbloeier is, 27 jaar. En, en, en opeens een geweldige ontwikkeling doormaakt. En, en ja, ze haalde een keer de derde ronde op Wimbledon en, en ze doet het nu uh, ja, boven verwachting. En denk jij, Mark, dat ze in staat is om de grote nieuwe Belgische tennisser te worden? What nou, dat, ja, dat is altijd moeilijk. Het is natuurlijk de vraag of dit een uitschieter is of dat ze dit kan, kan, kan voortzetten. Uh, Wimbledon winnen zal ook heel moeilijk worden voor haar. Het besef gaat nu toch heel langzaam komen dat ze misschien wel eens een Grand Slam toernooi uh, kan gaan winnen. Die ervaring heeft ze natuurlijk nog helemaal niet. Dus ja, het zal nu uh, lastig worden in de volgende ronde ook tegen Marion Bartoli. Die al wel de ervaring heeft van bijvoorbeeld een Wimbledon finale in 2007 was dat. Of zij echt nu nog de grote Belgische tennister kan worden in de lijn van Kleisters en Héné. Dat vraag ik me af. Uh, misschien kan ze naar de top 10, dat zou wel heel erg knap zijn. Uh, maar haar uh, gravelspel is onvoldoende denk ik om echt de absolute wereldtop te worden. Ja, goed, en naast Bartoli en Flipkens dus Lisicki en Radwanska in de halve finales. Ja, dat kunnen toch aardige partijen worden? Dat kunnen zeker aardige partijen worden. Radwanska, de verliezend finaliste van vorig jaar. Nou, Lisicki hebben we gezien tegen Serena Williams. Stond al een keer in de halve finale, was ook vorig jaar. En dan uh, Bartoli, nou ik zei het al, finale 2007. En Flipkens, ja, die er eigenlijk gewoon onbevangen in kan gaan. Zoals ze eigenlijk het hele toernooi al speelt. Ja, dat, dat... het zijn natuurlijk niet de namen die we verwacht hadden. Radwanska misschien wel, maar uh, de, de andere drie vrouwen toch niet. Dus het belooft, ja, het is een onverwacht en daardoor leuk en, en, en spannend vrouwentoernooi. En wat verwacht je bij de mannen vandaag, de kwartfinales? Ja, een mooie wedstrijden. Eén kwartfinale springt er voor mij uit. Dat is uh, Novak Djokovic tegen Thomas Berdig. Uh, hebben de Engelsen helaas niet op het centercourt neergezet, maar de eerste partij op baan één. Dat zal zijn om twee uur Nederlandse tijd. Ja, daar verwacht ik toch, uh, toch heel erg veel van. Beide spelers in, in goede doen. Ik verwacht wel dat Djokovic uiteindelijk hem uh, naar zich toe zal trekken. Misschien in vier sets. Misschien kan hij het in drie, speelt met zoveel klasse en zoveel overtuiging. Maar ja, dat is wel de wedstrijd die eruit springt. Dan hebben we nog Ferrer Del Potro en Andy Murray tegen Verdasco, Ja, en dan nog die hele rare kwartfinale waarvan wij voor het toernooi zeiden, nou, dat was Federer tegen Nadal. Ja, en dat is nu opeens Kubot tegen Janovic, twee polen tegen elkaar in de ook kwartfinale. Ook leuk. Ja, ook heel leuk. Die hebben natuurlijk allebei optimaal geprofiteerd van eerst de uitschakeling van Nadal, toen de uitschakeling van Federer. Ja, en dan dat is echt dat kwart van het schema waar dan Kubot en Janovic, dus een heeft en een, een halve finalist bij de mannen, en dat is bijzonder. Dankjewel. Mark Brasser. We gaan weer kijken vandaag. Volgens het draaiboek gaan we nu naar Marno Remmers, maar, ja. maar die doen we niet meer, dus we gaan naar de Tour. Oh, toch wel, nou vanuit Marno, ja, na die groep die je net op. met ons uithaalde om ons uh, af te luisteren, ja. hebben wij een beetje indruk gekregen van wat er kan. Maar, ja. uh, wat en, en ook hoe confronterend dat is. Hè? Ja, precies wat je allemaal nog zegt. Dat je niet vermoedt dat je wordt afgeluisterd. Uh, maar Juist. wat de Amerikanen aan het doen zijn... dat is natuurlijk nog wel even andere koeken. Ja, het probleem is natuurlijk dat dat ontzettend veel data is. Ik ben ooit zelf uh, naar Berlijn geweest, vlak na de val van de muur. Daar konden mensen hun dossier inzien. En toen bleek dat dat berg informatie uh, was. Heel veel papieren, waarvan heel veel versnipperd ook. En dan blijkt uiteindelijk dat er in zo'n dossier eigenlijk ook heel veel onzin stond. Gewoon onbelangrijke dingen van iemand die iets gaat kopen. Uh, meneer de Jong, dat was in het verleden natuurlijk wel vaker. Hè. Een groot probleem. Heel veel data in de DDR. Oost-Duitsland werd vroeger heel veel afgeluisterd. Maar ja, hoe zoek je iets interessants uit? Daar weet u alles van. Uh, ja, nee, kijk, in het algemeen ook die Oost-Europese geheime diensten... die hadden natuurlijk de neiging uh, om uh, bij wijze van spreken alles te verzamelen. En die hadden een heel uit uitgebreid en wijdvertact systeem van verklikkers en dergelijke. En maar in het algemeen is het natuurlijk ook zo dat met name op het gebied van het verzamelen van... Uh, wat dan heet uh, uh, uh, uh, verbindingsinlichting in het Nederlands. Hè? Dus het, het afluisteren waar het nu in die zaak Snowden over gaat. Het afluisteren van uh, verbindingen van andere mogelijkheden en het verzamelen ook in de moderne tijd van digitale informatie... In de vorm van e-mails, bezoek aan internetsites, Skype. Ja, hoe filter je dat allemaal? Precies, dat is het probleem. Wat je de afgelopen jaren in de literatuur die er over verbindingsinlichting is... over het algemeen tegenkwam, is dat het binnenhalen van die informatie... dat is geen enkel probleem. Er worden gigantische hoeveelheden binnengehaald... die echt onvoorstelbaar groot zijn. Maar het probleem was altijd, zo werd gezegd... De verwerking daarvan. Hoe, hoe haal je de zinvolle informatie voor een, uh, een, een dienst als de NSA, de National Security Agency, waar het dan hier over gaat, hoe haal je die eruit? En kunnen ze dat nu makkelijk? Nou, het blijkt dus, dat is eigenlijk een van de sensationele onthullingen van uh, die meneer Snowden. Hè, dat kennelijk de Amerikanen dus een, een manier hebben gevonden. Hè, de details uh, proberen ze natuurlijk toch nog zoveel mogelijk geheim te houden. Maar ze hebben blijkbaar een manier gevonden om uit die gigantische hoeveelheid informatie die ze ook over een periode van, uh, van jaren opslaan... zodat ze ook nog terug kunnen zoeken... He, maar om, daar, om, om ze hebben dus, ik neem aan, een soort software ontwikkeld... waarmee ze dus de zinnige informatie eruit kunnen filteren. Steekwoorden. Uh, steekwoorden, he, maar je moet, je moet dus begrijpen... het gaat hier om heel verschillende soorten materiaal... wat afkomstig is uit verschillende media... wat ook heel vaak nog versleuteld is. He, dus er zit een code Verschillende op. talen. Verschillende talen, precies. He, dus als het inderdaad uh, zo is uh, dat, dat de NRC erin geslaagd is... in samenwerking overigens, uh, hele nauwe samenwerking met de Britten... Uh, dan, dan is dat, uh, is dat uh, buitengewoon uh, interessant. En dat vindt u ook aannemelijk dat ze dat kunnen? Uh, nou, ja, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, men, dat men dat kon. Dat was uh, eerlijk gezegd voor mij nieuw. Maar uh, uh, uh, nou ja, dat men pogingen daartoe deed, dat, dat was wel duidelijk. Het is ook niet helemaal duidelijk in hoeverre ze nou echt uh, dit probleem hebben opgelost. Dat op zekere hoogte is het natuurlijk een onoplosbaar probleem. Want de, die gigantische de, de hoeveelheid digitale informatie die zeg maar per dag wordt gegenereerd in de hele wereld... Ja, die, die, die neemt natuurlijk exponentieel toe. Ja. Dus dat, dat probleem blijft er op zekere hoogte, denk ik, altijd bestaan. Vonden wij vroeger de DDL erg. Het lijkt wel of dat het juist nog veel en veel erger is geworden... gewoon hier in ons vrije democratische bestaan. Ja, we willen alles weten, dan laten we kijken wat we eraan hebben. Mijn Remmers over afluisteren vanochtend. Na de spannende ploegentijdrit van gisteren, naderende Pyreneeënritten, is het nu tijd voor de sprinters. Tenminste, dat nemen we aan, gezien het profiel van de etappes terug te vinden op nos.nl. Gio Lippes, goeiemorgen. Lara, goeiemorgen. Is dat ook jouw inschatting, sprinten? Ja, dat is zeker wel mijn inschatting hoor. Er zitten wel wat coaches in deze etappe. Uh, het is wel een beetje op en af. Het gaat net een beetje boven de kust langs. Via uh, gras Draguignon. Dan weten de, de toeristen die daar wel eens in die buurt komen weten hoe het daar uitziet. En het gaat inderdaad wel berg op en berg af. En dan gaat het in de richting van Marseille. Maar iedereen verwacht toch eigenlijk wel dat het daar een massasprint wordt. De tweede massasprint van deze tour. De eerste was een gemankeerde. Hè. Dat weten we allemaal nog wel op Corsica. Die massale valpartij, dat gedoe. Met die bus, uh, de vraag uh, of ze nou drie kilometer of uh, op de finishstreep moesten gaan sprinten. Nou, laten we hopen dat het vandaag gewoon een zuivere sprint wordt en dat daar al die sprinters aanwezig zijn. Dus Marcel Kittel, de winnaar van die eerste etappe, maar ook Mark Cavendish, Matthew Goss, misschien wel de derde zegen op rij voor Orica GreenEdge, uh, André Greipel, noem ze allemaal maar op Peter Sagan. Het zou prachtig zijn als die nu eens gewoon echt een heel zuivere sprint uh, konden gaan uh, bekijken wie nou echt de beste sprinter is. En ze komen langs de oude finish hier in Marseille, waar we al veel vaker zijn geweest, langs dat Stade Velodrome. We kennen het allemaal nog wel van het WK Voetbal in, uh, wat was het, 1998. Maar in plaats van dat ze daar recht mooi in een rechte lijn sprinten, gaan ze daar nog eens eventjes een rotonde om en rijden ze dan in de richting van de kust. Want we hebben weer zeezicht vandaag en we finishen dan bij het hypodroom. Uh, aan de zee, aan de kust dus, na een paar haakse bochten. Dus het wordt nog lastig ook. Ja, maar hopelijk dan dus wel een nette mooie sprint, Gio. En dan zien wij Mark Cavendish weer... zoals ook vorig jaar wel bijna altijd het geval was... Ja, nou, dat is de vraag hoor, want uh, wij hebben contact met een collega die bij de Britse BBC werkt. En dat is een uh, goede vriend. Het is ook een beetje de persoonlijke trainer, persoonlijke begeleider van Mark Cavendish. En uh, die ziet er toch wel wat zorgelijk uit. En uh, een paar dagen geleden vertelde hij dat Mark Cavendish echt ziek is geweest, last heeft van zijn luchtwegen. Nog niet helemaal op zijn longen geslagen, maar wel uh, boven in de borst uh, heeft hij veel uh, pijn gehad. En daar heeft hij een antibiotica kuur voor genomen van een week. En ja, dat gaat nooit uh, echt lekker in een lichaam zitten. Daarnaast had hij op Corsica ook nog last van pollen. Dus een beetje hooikoorts. Nou, de ogen dicht. En ja, dat geeft toch wel aan dat Kevin is niet helemaal 100% de man is... die we de afgelopen jaren in de Tour hebben gezien. Maar met Kevin is weet je het nooit. We hebben hem ook wel eens een keer uit een soort kansloze positie zien terugkomen. Die Tour die in Rotterdam startte, waar hij in het begin even niks won... en in één keer toesloeg en toen gewoon uh, etappe na etappe won. Zijn dit eigenlijk de etappes waar jij je op verheugt, Gio? Behalve dan vanwege het uh, zeezicht? dat er aan te komen? Ja, het zeezicht is prachtig. Daar zijn we trouwens wel mee verwend, hoor, deze nou, tour. Ik denk dat ze het er een beetje om doen. Gisteren uh, natuurlijk, uh, de Promenade des Anglais en Corsica hebben natuurlijk uh, twee prachtige finishes aan zee gehad. Uh, dus ik denk dat we nog wel even zo doorgaan. Maar we krijgen straks nog Saint-Malo, Mont-Saint-Michel uh, in het noorden van Frankrijk. Prachtig allemaal. Uh, maar uh, ja, ik, ja, ik moet je zeggen, ik verheug me wel op die etappe, ja. Want een echte massasprint, een massasprint waar gewoon in de laatste vijf kilometer ja, de hardslag in het peloton richting de 200 gaat en bij ons ook wel de hartslag aardig oploopt. Dat blijft gewoon spannend, zo'n finale. Het is altijd leuker dan wanneer er een man alleen op de finish afrijdt, behalve natuurlijk als het de Nederlander is of wanneer er een klein groepje naar de finish rijdt. Het blijft gewoon spannend en dat maakt het mooi. Ja, dat kan je prachtig verslaan. Dat gaan we vanmiddag weer horen. Gio Lippens op Radio 1. Dankjewel Gio. Waar staat het nog stil, Jolande van der Velden? Op twaalf uh, plaatsen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Ondanks dat daar de rijstrook open is, is het nog langzaam rijden... tussen Afrit Sint-Michels-Gestel en Zaltbommel over 11 kilometer. Goed nieuws over de A20, gouden richting Hoek van Holland. Lange tijd was daar een rijstrook dicht vanwege kapotte vrachtwagen. Die is gemaakt, maar tussen Knopend Gouwe en knooppunt de nog 10 kilometer. Ja, en wacht maar. We gaan heus nog wel scoren in de Tour met Oranje hoop ik. Our day will come. Amy Winehouse. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan terug naar 12 juni 1940. De Nederlandse onderzeeboot O-13 vaart de haven van het Schotse Dundee uit... om tegen de Duitsers te vechten. En sindsdien is er van de O-13 en de 34 opvarenden niets meer vernomen. Vandaag worden ze herdacht door zo'n 250 nabestaanden in Den Helder. En die willen ontzettend graag weten wat er met de O-13 is gebeurd. Elke keer als ik die foto zie...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 Bijzonder. We praten met overste Jaukes Poelstra. Hij coördineert voor de marine de zoektocht naar de O-13. Want er wordt nog altijd gezocht. Meneer Spoelstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het duidelijk wat er met uh, Haar Majesteit O-13 gebeurd is? Nee, het is uh, nog steeds niet duidelijk wat er met Haar Majesteit O-13 gebeurd is. Uh, uh, er is nog steeds uh, speculatie over uh, de theorie in Meijneveld, uh, aanvaring... Uh, wat er ook gebeurd is, uh, we weten het nog niet. Het is uh, direct na het vertrek in Dundee... is toen het contact als het ware verbroken. Ja, de, in principe is er uh, radiostilte als een uh, onderzeeboot op patrouille gaat. Uh, en dan uh, meldt hij zich pas weer in het net... op het moment dat hij zijn taak volbracht heeft. Uh, d 13 heeft nooit een uh, bericht uh, uh, gestuurd naar uh, de basis in Dundee... Maar meneer Spoelstra, en dat maakt het verhaal natuurlijk nog spannender... hij zou ook op geheime missie zijn. Wat is ja, daarvan waar? Uh, uh, dat, dat is uh, een, een gerucht wat uh, uh, enige tijd geleden uh, naar buiten is uh, gekomen... Uh, via verhalen uh, van uh, getuigen... Uh, die, die zeggen dat er iets van een geheime missie uh, zou zijn uitgevoerd... maar daar hebben we nog geen concreet bewijs van gevonden. Want wat voor missie zou dat dan zijn? Ja, een geheim, dat snap ik maar. Ja, uh, speculaties over uh, mensen oppikken hier voor de Nederlandse kust, uh, Engeland-vaders, uh, dat zou een, uh, een missie geweest kunnen zijn. Maar dat is niet meer dan een hypothese op dit moment. Wat, wat is aannemelijk wat stond er in de boeken? Wat was uh, de opdracht van de O-13? De opdracht van de O-13 was een patrouille uit te voeren in de ingang van het Skagerrak om te zorgen dat de Duitse scheepvaart daar gehinderd zou worden. En daarvoor hadden ze alles bij zich? Ze waren bewapend, torpedo's, alles aan boord? Ja, de O-13 was volledig opgewerkt. Goede bemanning, goede bewapening. En ze hadden kort daarvoor nog sea trials uitgevoerd om apparatuur te testen. Alles in orde bevonden. En dus goed om naar zee te gaan. Maar zijn er natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog nog meer onderzeeboten vergaan? Hoe kan het dat alleen deze niet gevonden is? Nou, het is niet alleen deze die niet gevonden is. Uh, op de Noordzee liggen ongeveer 185 uh, wrakken van onderzeeboten. Die zijn vermist geraakt in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Allemaal Nederlandse? En nee, nee, nee. Nee, maar nee, ik bedoel, er zijn, er twee, zijn, twee zijn twee Nederlandse... Nederlandse. Oh, Oké, okay. goed. Eén uit de eerste? Uh, uh, nee, er zijn, uh, in de Tweede Wereldoorlog zijn er twee Nederlandse onderzeeboten op de Noordzee uh, vergaan. Mm -hmm. Dat was uh, Harmastijts O22 in uh, december 1940 en uh, Harmastijts O13 in juni 1940. Uh, de O22 is uh, ja, min of meer bij toeval tijdens een, een offshore survey gevonden door een uh, surveymaatschappij, dus bij een uh, uh, olie- uh, of uh, gas- of pijpleininspectie. Uh -huh. Oké, okay. ja, dat zou mooi zijn als dat voor de O-13 ook geldt, hè? als die bij toeval ja. gevonden wordt. Jazeker, dat is eigenlijk statistisch gezien de grootste kans op het vinden van een onderzeeboot. Maar ja, we hebben ook de nodige inspanningen voeren uit om met behulp van speciale expedities in de gebieden waar we de O-13 verwachten aan te treffen, dat we daar gaan zoeken. Ja. En op basis waarvan um, heeft u dat gebied gecreëerd... Wat, wat, wat voor aanwijzingen heeft u dat het mogelijk in een bepaald gebied ligt? Uh, we hebben uh, onder andere een uh, kaart uh, uit Engeland... Uh, waar een aantal uh, routes van onderzeeboten op zijn ingetekend. En hierin staat ook de route van de O13 ingetekend. Uh, die voert uh, ook door de mijnenvelden waarvan men toen in de tijd al aannam... dat de O13 daar uh, gezonken zou zijn. En waar was dat? Uh, dat was uh, eigenlijk midden op de Noordzee, ongeveer op 57 graden noord, uh, 3,5 oost. Uh, daar lagen uh, twee uh, tot dan toe onbekende Duitse mijnenvelden. Uh, daar zijn uh, mogelijk verschillende onderzeeboten zelfs op uh, verongelukt. Mm, maar goed, blijft een speld in de Hooiberg. Uh, blijft u doorzoeken of moet u door blijven zoeken? Want officieel is die O13 eigenlijk nog steeds onpatrol, patrole. Ja, de O13 is nog steeds onpatrool en we blijven gewoon eh, doorgaan met onze zoektocht. Er zijn inmiddels eh, zoveel eh, bedrijven eh, en particulieren bij betrokken eh, die eh, daar echt enthousiast mee bezig zijn. Uh, dat, uh, ik krijg uh, eigenlijk nog dagelijks of wekelijks in ieder geval... krijg ik nieuwe informatie binnen uh, van onderzoekers... die uh, weer ergens in een ge archief gespit hebben. En we gaan daar gewoon mee aan de slag. En vandaag, we zijn het al, is de herdenking voor de 34 manschappen van O13 in Den Helder. Hoe ziet uh, die ceremonie eruit? Nou, De uh, ceremonie begint uh, met uh, een uh, ceremonie bij het monument... Uh, voor de gevallen van de onderzeedienst... Uh, daar zullen al de 250 uh, nabestaanden bij aanwezig zijn. Daarna gaan we naar uh, zee, naar het Marsdiep... Uh, waar uh, dan een uh, kranslegging op zee plaats uh, zal vinden. Goed. Overste Spoelsgraaf van de marine. Dank dat u ons even te woord wilde staan uh, vanochtend. Graag gedaan. Op de dag dus van de herdenking hè, van de 34 manschappen van de O13. Herdenking vindt plaats in Den Helder. Het NOS Radio 1-journaal overzicht. Ja, hij had het even niet zo gepland, maar toch was de Boliviaanse president Evo Morales vannacht in Wenen. Zijn vliegtuig, onderweg vanuit Moskou, mocht het luchtruim van Frankrijk en Portugal niet door... omdat het gerucht ging dat Edward Snowden aan boord zou zijn. Oostenrijkse krant Der Standaard was er vannacht ook op de luchthaven... waarin er de haast een persconferentie werd belegd. Boliviaanse minister van Defensie benadrukte daar... dat het leven van Morales in gevaar is gebracht door deze noodstop. Het Oostenrijkse Radio 1-journaal, dat is morgen journaal. Vroeg vanochtend aan de Oostenrijkse minister voor Binnenlandse Zaken, dat is Johanna Mikkel Leitner, wat er was gebeurd als Snowden wel aan boord was geweest. Wäre Snowden aan boord gewesen, hätte es einmal eine Identifizierung seiner Person gegeben. En dan, selbstverständlich, een Erstgespräch mit der Asylbehörde. En dan, op grond der situatie Situation, uh, eben die Einleitung eines Asylverfahrens. De minister vertelt dat Solen ten eerste geïdentificeerd had moeten worden... dat er vervolgens een gesprek met de Oostenrijkse Immigratie- en Naturalisatiedienst had moeten volgen... en dat daarna mogelijk een asielaanvraag had kunnen worden ingediend dat het vandaag de 130 e verjaardag is van de Duitse schrijver Frans Kafka, eert Google hem met een doedel. Wie naar de Google Startpagina surft, ziet een getekende versie van de Google letters in het bruin. En de eerste O is dan een deur, waardoor een kever binnenkomt met een hoedje op. Dat is een verwijzing natuurlijk naar uh, Kafka's beroemde boek, Die Verwantlung, Gedaantewisseling. Uh, waarin de hoofdpersoon op een ochtend wakker wordt als een kever en zijn leven de ene naar de andere het vreemde wending neemt. Nog gelezen voor mijn lijst. De tour fietst ja, vandaag weer verder. De reis gaat langs de Middellandse Zee. Maar kijk eens u meer naar Marseille. Kant voor de sprinters, u hoorde dat net. Maar op Twitter liggen die nog in bed. Duitse sprinter André Greipel bijvoorbeeld. Twitterde gisteravond voor het laatst en feliciteerde de Orica Greenedge Ploeg met de ploegentijdrit. Winst. Dus via Twitter te volgen.